Goedenavond luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van Inspiratieradio. Wij zijn Christel van Wingerden en Richard Buitenek. Inspiratieradio is een geheel nieuw programma door onszelf ontwikkeld, wat in het geheel in teken staat van spiritualiteit en psychologie. Ons programma heeft inspirerende, luchtige onderwerpen en zowel Richard als ik staan met de beide benen stevig aan de grond. Het is voor iedereen en draagt bij aan het opbouwen van bewustzijn, waar Richard en ik graag aan bijdragen. We gaan nu een uh, nummer draaien van John Denver, Sweet Surrender. Dit nummer gaat over overgave en eigenlijk is dat alleen al genoeg om je dit in dit leven persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen. Dus luister naar John Denver met Sweet Surrender. Lost and alone.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 There's a spirit that guides me a light that shines for me my life... stand alone on some forgotten highway traveled by many remembered by few looking for something that i can't believe in looking for something that i'd like to do with my life there's nothing Find me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open, right now seems to be more than enough to just be here today.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 Coaching, um, uh, projectmanagement en hoger, hoger management. Okay. Voor de rest geef ik nog voor mezelf hier in Zandvoort communicatietrainingen. En ik heb een coachingspraktijk hier in Zandvoort. Okay, en ah. voor de rest geef ik nog lezingen, inspiratielezingen. Missen die, die organiseer ik. En ik doe natuurlijk met jou de radio. Yes. Heb je eigenlijk al vaker een programma gepresenteerd? Nee, ik heb nooit een uh, programma gepresenteerd.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 Ja, zoals ik het beleefd heb, dat katholieke, uh, katholieke geloof, zoals wij het hebben uh, gedaan, uh, ja, was het redelijk aspiritueel zelfs. Ik kan ja. je je iets bij kan voorstellen, maar. wat, uh, ja, een beetje meer. Uh, het, het moest zo gebeuren. Weet je, we gingen naar de kerk enzovoort. Ik heb op een gegeven moment, toen ik 23 was, uit laten schrijven als katholiek. En op, op mijn 27 e ben ik een uh, workshop gaan doen uh, van een boeddhist. En uh, nou, die begon over reïncarnatie en allemaal dat soort zaken.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 Um, Hobbies verder, ja, ik vind het heel lekker om te wandelen, lange afstandswandelingen te maken. Mm. Zo ben ik naar Santiago de Compostela gelopen, vijf jaar geleden. Waar wow. ook nog eens een keer een ja. uitzending over, uh, over gaan doen. Prachtig. Um, ja, voor de rest, uh, ik vind zeilen heel lekker. Ik heb twintig uh, jaar wedstrijden gezeild bijvoorbeeld. En vind ik nog lekker om steeds nog een, uh, iets te zeilen. Ik heb mijn duikbuffet, dus af en toe duik ik nog wel eens. Maar, um, nou, dat is zo'n beetje le oh, ja, lekker eten. Lekker eten met een flesje okay. wijn. Heerlijk. <laughs> ja, ja. ja. En um, wat, wat precies heeft het nou jouw leven rijker gemaakt? Uh, spiritualiteit. Mm -hmm. Ja, het is een hele andere manier van leven haast. Dat, dat kun je je haast niet voorstellen als je niet ja, betrokken bent bij dit onderwerp. Mm -hmm. um, ik had de, dat werk wat ik nu doe, mijn eigen bedrijf, uh, de cursussen... zou ik op een hele andere manier gedaan hebben. En dat zou me denk ik veel minder voldoening geven... Ja. Um, ook bijvoorbeeld die inspiratielezingen en inspiratieradio wat we nu doen. Ja, dat is puur daardoor ingegeven. En um, ik vind het heel lastig om precies aan te geven exact wat het, me, wat het voor me doet. Het is, het is een overal plaatje. Het is, ja. het is een, een levenswijze een eigenlijk. Een levenswijze, ja, ja precies. Zeg, ben je eigenlijk geboren in Zandvoort? Kom je uit Zandvoort? Of? Nee, ik ben geboren in Haarlem, Haarlem-West. Um, ik ben wel veel in Zandvoort geweest. Um, maar uh, ik woon nu uh, negen jaar in, in Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Is uh, Zandvoort volgens jou een uh, spirituele gemeente? Um, ik ervaar het niet echt aan de ene kant. Aan de andere kant zijn die inspiratielezingen die ook over spirituele onderwerpen gaan. Die, uh, ja, dat is eigenlijk best wel een succes. Dat is best wel druk. Mm -hmm. Dus er zit wel een soort uh, uh, kern van, uh, van Zandvoorters dus die best wel uh, spiritueel zijn... Mm -hmm. Maar um, uh, ik ervaar het niet heel erg zo. So, ik, ik, ik denk dat uh, de gemiddelde zandvoorters... Ja, misschien heb ik het mis hoor, maar zo ervaar ik het wat meer nog uh, gericht is op zeg maar het, het, het kerkelijke. Okay. Um, ja, maar ik hoor het graag van de Zandwoorders als ze het er niet mee eens zijn. <laughs> maar er is in ieder geval een grote groep die zeker spiritueel zijn. Oké. Okay. Ja. Um... De, die groep waar je dus nu over praat is aan het toenemen. Hè? Eigenlijk landelijk gezien uh, houdt 25% uh, ja. van de mensen zich bezig. Uh, vandaag de dag met uh, spiritualiteit. Um, denk jij dat dat ook hier in deze omgeving uh, zo is? Dat het zal gaan toenemen of... Oh dat gaat toenemen, dat weet ik zeker. Ja. Dat, uh, en we hebben ook nog iets zoiets als 2012 waar, uh, waar we met z'n allen naartoe gaan. Uh, waardoor er uh, ja, een soort transformatie uh, gebeurt. Mm -hmm. um, ja, en je, je ziet het ten opzichte van uh, een paar jaar geleden en nu ja. is het dan zo'n verschil. Als ik nu over spiritualiteit begin in een van mijn trainingen, ook al zijn het allemaal zakelijke mensen. Ja, dan, dan lachen ze dat niet uit of ze lopen niet weg of uh, weet je, het is eigenlijk best hot spiritualiteit. Ja, nou, absoluut. Als je een jaar, twee jaar geleden keek, was dat absoluut nog niet zo. Hè? Dan moest je echt wel een beetje ja, uh, tactische woorden gebruiken. Ja. Om mensen niet uh, dat ze afstand namen, hè? dat ze weglepen of wat dan ook. Mm -hmm. en, en nu is het gewoon, ze vinden het eigenlijk allemaal goed en ze willen het allemaal graag horen. Dus ja. zeker de laatste jaren is er een enorme toe, toename van, van spiritualiteit. Dus ook in het management en organisatiekunde en dat soort dingen waar ik dan zelf vandaan kom. Ja, dat verklaart ook het grote succes van de happiness bijvoorbeeld. Ja, uh, ja precies. Ja. En hoe denk jij uh, waar dat door komt, dat dat zo toeneemt? Nou, ik denk dat er een soort transformatie gaande is met de aarde. Hè. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat uh, de bedoeling is dat we wat meer naar onszelf gaan kijken ja. in deze tijd. Um, en dat daardoor iedereen wat makkelijker staat voor de spiritualiteit. Ja. En voor zijn eigen ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, is ook, wordt ook heel erg belangrijk. Dus vandaar ook weer die link met die uh, psychologie. Um, ja, ik, ik, ik, ja, daar zou je ook weer avond over kunnen praten. Maar ik denk dat dat een beetje de, de kern is, waardoor dat uh, gaat toenemen. Ja, precies. Ja. En wat is jouw, uh, echt jouw doel in het leven? Heb jij, uh, je hebt, uh, jij bent de bedenker van uh, de levenskeuzetest. Hè? Ja, klopt. Wat is jouw eigen doel precies in het, dit leven? Mijn doel is... Uh... Mensen helpen. Dus mm -hmm. ik vind het belangrijk om mensen te helpen. En uh, het, het, het bredere doel is: uh, hoe, hoe meer mensen ik help om zich te ontwikkelen, mm -hmm. hoe, uh, hoe mooiere planeet we krijgen, hoe mooiere aarde we krijgen. En dat is gewoon hard nodig op het ogenblik. Nou, en daar wil uh, ik me graag voor inzetten. Klinkt heel mooi en uh, echt als een missie uh, die je hebt. Mm -hmm. ja. Ja. Heb jij. Uh, de onderwerpen hè, die we gaan behandelen. Heb jij daar nog iets over te vertellen? Kun je nog iets vertellen over uh, iets wat jou uh, het meeste aanspreekt eigenlijk? Om te vertellen in de, in de uitzendingen. Uh, ja, wat mij heel erg aanspreekt is uh, dat we heel veel uitzendingen kunnen maken. Mm -hmm. Omdat het een heel breed uh, onderwerp is. Precies. Het, uh, spiritualiteit is zo ongelooflijk breed. En dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom ik uh, ooit eens met de inspiratie toen nog lezingen ben begonnen. Mm -hmm. um, want um, um, het punt is dat mensen spiritualiteit vaak uh, ervaren uh, met betrekking bijvoorbeeld met bloemenseances of, of, of andere uh, groepsgebeuren waar contacten wordt getreden met uh, overledenen. En dat is, dat is voor hun spiritualiteit. Ja. Maar spiritualiteit is voor mijn gevoel veel breder. Dus dat stukje waar we het net over hadden, dat mm -hmm. is maar 5% ja. van het geheel. En, ik vind het leuk en, en jij ook om die, juist die 95% toe te voegen. Dus wat, wat brengt het je? Wat kun je ermee doen? Wat voor, wat voor wetten hebben we? De secret bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Wat, wat, wat tegenwoordig God is. Ja. Om dat allemaal over het voetlicht te brengen. Dus het is niet zozeer één onderwerp. Maar het is meer juist dat we heel veel uitzendingen kunnen maken. Zodat we het hele stukje spiritualiteit een beetje kunnen belichten. Want ook dan moeten we daar realistisch in zijn. Absoluut, ja. Heb jij speciale gaven? Ik ben uh, heldervoelend en helderruikend. <laughs> Oké. Okay. Uh, het grappige is bijvoorbeeld bij helderruikend dat je... Als je naar de tv kijkt en je ziet dan een soort uh, man lopen... Ja. Dan krijg ik een vervelende uh, lucht in mijn neus. Het okay. ruikt iets vervelends. En dan weet ik al oh, dat is een slechte meneer is die een slechte rol speelt. Oké. Okay. Uh, nou, dat is misschien een grappig uh, voorbeeld, maar zo is het in het dagelijks leven ook. Hè. Dus je... Ik ruik aan de lucht of het iemand is die, die kosher is of dat ik daar zeg maar, voor op moet passen. Of dat het iemand is die, die niet helemaal spoort. Zeg maar. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is denk ik ook heel erg uh, handig zo af en toe ja. om dat uh, te hebben. Ja, inderdaad. Ja. Uh, wat betekent eigenlijk persoonlijke groei voor jou? Persoonlijke groei uh, betekent heel veel. Uh, ik denk dat dat uh, wat mij betreft de, de reden is dat we hier uh, zijn op aarde. Dus om te om groeien, te ervaren en zoveel mogelijk, uh, ja, zo ver mogelijk te komen in, de, in dit leven. Oké. Okay. Richard, ik uh, dank je hartelijk voor het beantwoorden van deze vragen. Climb every mountain. Search high and low. Luisteraars, dit was uh, The Sound of Music. Uh, Climb Every Mountain. Ik heb daar een hele mooie beeld bij. Want uh, op een gegeven moment in de bekende film... waar mijn zusje overigens acht keer naartoe is geweest. Zo beroemd was dat. Is er een uh, scène dat uh, Julie Andrews uh, op een gegeven moment vlucht... Voor, uh, voor de situatie dat ze verliefd wordt op een, uh, op een man. En uh, nou, naar de klooster terug gaat en zegt van... nou ik, uh, ik doe het niet, ik, uh, ik ben zuster. En uh, dat de moeder Abt dan zegt tegen Julie Andrews van uh, nee, je gaat uh, terug. Want uh, je moet elk uh, probleem in de ogen kijken en er niet voor ontlopen. En uh, dan gaat ze dit nummer zingen. En uh, elk probleem staat dus voor berg. Dus uh, climb every mountain betekent uh, ga je problemen aan en uh, ontloop ze niet. Nou, ondertussen staat uh, Vera hier klaar met een uh, heerlijke fles uh, bubbels, uh, Omdat dit de eerste uitzending is, Ze heb hem nu net uh, ontkurkt.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 Nee, ik bedoel eigenlijk anders. Ik ben opnieuw begonnen. Dus ik, uh, ik ben opnieuw, uh, ik heb een nieuw leven gestart, zeg maar, samen met mijn twee kinderen. Oké, okay. ja, ja. Ja, ja. ja. Um, jouw spiritualiteit, hè? wanneer is dat begonnen in jouw leven? Nou, zoals ik net uh, al aangaf, dus eigenlijk twee jaar geleden is mijn transformatieproces, uh, zoals ik het zelf uh, noem, uh, begonnen. Mm -hmm. Ja, spiritualiteit, uh, eigenlijk als ik het goed bekijk. Uh,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 Um, ja, ik, uh, ik dacht eigenlijk dat iedereen hetzelfde was als ik. ik. Ik wist eigenlijk niet dat het nou zo bijzonder was om, om dingen aan te voelen. En, uh, dus eigenlijk ook weer in de loop der jaren ben ik me bewust geworden. Of eigenlijk dat andere mensen dat ook tegen me zeiden. Van goh, weet je dat nou? Of uh, uh, hoe kan je dat nou weten? Of uh, ja, goed. Uh, laat ik zo zeggen dat mijn intuïtie zeer sterk ontwikkeld is. En nou, ze noemen dat ook wel heldervoelend. En ik heb daar dan ook beelden bij. Dus ik kan gewoon dingen heel sterk aanvoelen. En uh, ja, dat, uh, dat noemt men dan helder voelend, helder ziend. Mm -hmm. ja. Ja. Wat betekent persoonlijke groei voor jou? Uh, persoonlijke groei voor mij is werken aan je innerlijke kracht en uitstraling. En het is een stapje vooruit gaan. Het is, uh, je kiest eigenlijk voor persoonlijke groei. Dus je doet een stap vooruit. Of je kiest voor zekerheid. Mm. Dat is eigenlijk mijn bewoording. Ja, ze zeggen wel is het meervoud van leven is leven. Precies, ja. Dat, uh, ja. ja. Ik heb inmiddels begrepen dat je veel verschillende dingen doet voor je werk. Ja. Uh, nou, wat voor zaken doe je zoal? Ik ben uh, trainer. Uh, daarnaast uh, ben ik nog model. Dus ik doe nog verschillende opdrachten voor uh, merken, kleding en cosmetica. Uh, ik ben inspirator. Dus ik uh, inspireer mensen door lezingen te geven en workshops. Zo heb ik onlangs uh, voor het uh, Life Fit Center in Haarlem drie uh, meditatieworkshops gegeven die uh, ja, zeer succesvol waren. Dus ik uh, wil eigenlijk uh, uh, ja, bedrijfsmeditatie en meditatie voor particulieren wat toegankelijker maken voor de tussen aanhalingstekens de, de gewone man. En ik vond de sportschool een, uh, een prima plek om dat eens uh, uit te proberen. En dat was echt een groot succes. Dus uh, ja, ik ben er heel blij mee ja, dat ik dat ben gaan doen. Daarnaast heb ik nog een, uh, een eigen kledinglijn uh, ontwikkeld. Mm -hmm. Die uh, website heet uh, crystalfashion.com Die komt binnenkort uh, uit. We zijn nog uh, hard aan het werk uh, daarmee. En dat is uh, Fashion with a Positive Message. Dus dat mm. heeft allemaal weer te maken met de inspiratie... Uh, mijn inspirerende lezingen die ik geef. Hmm. Dat uitzicht dan in, uh, in een stukje kleding en uh, cadeauartikelen. Oh, leuk. Ja. Een hele lijst. Ja, ja het is behoorlijk wat. Maar ik, uh, ja, ik zou ook niet één dingetje kunnen doen. Ik denk hmm. dat ik dat heel erg saai uh, ga vinden. Ja. ja. Ik, uh, ik zit altijd vol met ideeën. En uh, ik ben ook wel iemand die resultaatgericht is. En ik wil die ideeën ook wel graag uh, in werkelijkheid zien. Hmm. Ja. Hey, en uh, je doet ook nog radio? Ja, Waarom radio? Ik ben ervoor gevraagd eigenlijk. Uh, het idee is eigenlijk ontstaan uh, dat wij samen om de tafel uh, zaten. En uh, ik eigenlijk vertelde aan jou dat ik mijn uh, tv-opleiding afgerond heb in 2007. Ja, we hadden het erover van uh, het zou eigenlijk leuk zijn om, uh, om gewoon voor de radio te beginnen. En nou, ik hoefde er geen moment over na te denken. Dat uh, was meteen yes. Oké, okay. ja. Ja, leuk. Ja. Um, nou, de laatste vraag. Um, je woont in uh, Zandvoort. En dat vragen we altijd aan elke Zandvoort. Hoe lang woon je hier? Ik woon nu ruim zes jaar in uh, Zandvoort. En dat uh, ja, bevalt me prima. Ja. Mm, leuk. Nou, bedankt voor het uh, beantwoorden van deze vragen. Ik wens je een hele fijne tijd toe met uh, presenteren. En uh, ja, ik hoop nog een hele lange samenwerking. En ik wil iedereen in de studio even proost wensen met uh, dit eerste programma. Jongens, proost. Proost.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 Jackson met uh, Heal The World. Uh, ik vind het gewoon een prachtig nummer. Het, uh, hij beschrijft hier een, uh, ja, een onderwerp waarbij we dus met z'n allen daar aan moeten werken. Heal The World, uh, verbeter de wereld. Dit is een beetje mijn, uh, mijn motto. Uh, ja, als je het daar dan over hebt, dan zijn er veel mensen van ja, weet je, moet het dan allemaal wel. En, uh, maar ik denk uh, dat het daar wel uh, over gaat. Dus ik... Uh, ik vind het echt een prachtig nummer. Michael Jackson, heel de World. Lieve luisteraars, we gaan nu uh, verder met alle onderwerpen van uh, Inspiratieradio. Tenminste, alle, maar een, uh, een, een, een greep daar, uh, daaruit. Inspiratierouder heeft een uh, keur aan spirituele en psychologische onderwerpen. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende uitzending Yvonne Lips te gast. Zij is uh, maya astrologe en ze geeft hierin cursussen en le lezingen. En uh, ze heeft een eigen praktijk hier in uh, Zandvoort. Ze weten alles van de Maai-kalender. Uh, de volgende uitzending daarna, dus de derde uitzending, komt uh, Arnold Jan Scheer. En die komt uh, uh, praten over allerlei interessante onderwerpen. Hij is bekend van, uh, van uh, de televisie. Nou, andere onderwerpen die we nog niet gepland hebben, is bijvoorbeeld uh, wat is spiritualiteit? Uh, we vertellen ook wat het leven in, uh, in het hier en nu uh, is. Een ander onderwerp, dat is het uh, draaipunt. Het rijpunt van Joke Draaier. een centrum wat hier is gestart in Zandvoort. En nou, dat, dat initiatief dat moedigen wij natuurlijk van, van harte aan. Dus ik vind het leuk om Joke Draaier zelf te horen hoe, ja, wat zij ervan vindt en wat ze allemaal in het centrum doen. 2012, we hebben het al eerder genoemd in onze interviews van elkaar, wat verandert er, wat staat ons te wachten? Nou, dit, uh, dit is een heel breed onderwerp. Uh, sommige mensen denken dat uh, bij 2012 de wereld vergaat. Anderen denken juist dat het dan uh, zo'n beetje begint. Nou, ik denk zelf dat er een uh, soort transformatie komt uh, ten uh, positieve. Dus ik vind het een uh, heel goed, uh, ja, goed moment. Ik ben er heel, uh, heel blij mee. En uh, het is denk ik goed om daar even wat uh, de gordijnen open te trekken. en daar eens wat helderheid uh, in te krijgen. Een ander puntje is uh, positief denken. En. Uh, nou, Christel is daar uh, erg uh, enthousiast over, dus ik wil even vragen, Christel, wat gaan we dan in die uitzending van Positief Denken doen? Ja, we gaan dus een hele uitzending wijden aan uh, Positief Denken, uh, de, uh, The Secret, waar iedereen natuurlijk uiteraard uh, van gehoord heeft. Dat is een enorme bestseller uh, wereldwijd uh, geweest, uh, over positieve affirmaties uh, inbrengen in je dagelijks leven. Uh, dat is op zich een, uh, een levensstijl op zich. Hè? De secret, de wet van de aantrekkingskracht. Hoe pas je dat nou toe in je dagelijks leven? En hoe kun je dus uh, bereiken wat je echt wil? Nou, dat, uh, dat gaan we de mensen uitleggen en, uh, en ja, eventueel aanleren. Dus je kan jezelf uh, ja, dat aanleren en het gebruiken in je dagelijks leven. Ja, even over die secret. Hè? Uh, ik heb die film gezien. Sterker nog, we hebben hem uh, laten zien bij de filalezing. Ja. Yeah. Uh, toen heb ik hem nog ingeleid en, uh, en uh, nog wat samenvatting gegeven. Mm -hmm. Het jammer van de secret is, is dat het zo Amerikaans is. Hè? Het, uh, het, gaat heel, ja. het is heel erg materialistisch. Dat het, hoor je uh, heel veel. Ja. Het, uh, terwijl de diepere boodschap die zit er ook in. Ja. Maar het lijkt wel of mensen dat niet meer kunnen zien. Door al dat uh, wat op de voorgrond zit, wat ik zelf juist uh, eigenlijk meer achtergrond zou vinden. Wat vind jij? Ja. Ja, ik, ik hoor dat inderdaad uh, eigenlijk van iedereen. Ja, we zijn natuurlijk in Nederland toch uh, ja, wat, uh, wat anders dan uh, de Amerikanen daarin. Uh, ik zelf kijk er doorheen. Ik heb inmiddels de secret, denk ik, bijna 100 keer gezien. Zo. Dus uh, ja, ik kijk daar Nog inmiddels... meer dan uh, mijn zusje, de Sound of music. Oké. Okay. <lacht> ja, ik, uh, ik ben daar ontzettend door uh, ja, enthousiast geraakt. Uh, ook in de dingen die ik nu doe, zeg maar. Dus absoluut uh, daar aan te danken, onder andere. Um, maar laat ik zo zeggen, ik kijk er doorheen. En uh, de meeste mensen die hem vaker gezien hebben, kijken daar ook doorheen. Oh, ja. absoluut. Ja. Ja, voor de groei, daar kijken we ook doorheen. Maar ik vind het jammer eigenlijk dat dat zo... Uh, ja. Dat die indruk uh, ontstaat, dus je uh, ziet maar, uh... ja, het. Ja, het is natuurlijk zo dat je, je. Je doelstellingen kun je natuurlijk zelf aanpassen. Uh, hè? Wat jij. Ik bedoel, niet iedereen wenst zich een uh, kast van een villa. Met, ja. uh, met een boot en noem maar op. Ja. Je kan dat natuurlijk ook uh, op zijn Nederlands uh, wensen. Dan, uh, maar nee, ik, uh, ik, ik kijk er doorheen. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel. We gaan nog even door met de. andere onderwerpen die we ook gaan doen, een hele serie. Uh, Gaat over spiritualiteit en. Nou, um, we gaan dus combineren, combinaties maken van spiritualiteit en bijvoorbeeld werk. Of spiritualiteit en zakenleven. Spiritualiteit en eigen bedrijf. Spiritualiteit en politiek. En spiritualiteit en relatie. Um, kijk, spiritualiteit kunnen we uitleggen. Daar gaan we ook een uh, uitzending over wijden. Maar hoe is dat nou in combinatie met de onderwerpen die ik net uh, zeg? Kijk, Christel en ik hebben bijvoorbeeld... Een duidelijke link gemaakt tussen spiritualiteit en werk. In feite hebben we een eigen bedrijf, dus er zit ook iets van een zakenleven aspect in. We geven ook zelf trainingen bij bedrijven. Ja. Uh, nou, spiritualiteit en eigen bedrijf, daar hebben we natuurlijk ook alles mee te maken. En nou, we hebben ook relaties, dus daar speelt ook alles mee. Dus alleen al gewoon uh, als je kijkt iemand die veel spiritualiteit doet, dan komt al die onderwerpen tegen. Maar we gaan ze nu eens even uit elkaar trekken. en uh, apart behandelen, dan hm. wordt het denk ik uh, nog wat helderder. Ja, precies. Nou, wat we bijvoorbeeld ook doen is een uh, serie over psychologie en psychologie en persoonlijke groei, ook weer relatie en maatschappij. En uh, nou, andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld coachen. Daar ben ik uh, zelf dan natuurlijk heel uh, enthousiast over, omdat ik dat uh, onderwijs en omdat ik zelf coach ben. Maar ook mediteren, yoga, spirituele wandelingen, zoals al gezegd, communicatie en bijvoorbeeld wat de zingeving nu eindelijk. Oké, okay, um, het volgende nummer is van uh, John Lennon en heet Imagine. Het gaat over een grenzeloze maatschappij zonder tegenstellingen. Allemaal één. Kunt u zich dat voorstellen? Luisteraars, we gaan nu de agenda voor de komende maand uh, voorlezen. Wanneer u, het, uh, wanneer u het niet zo snel kan uh, volgen, dan kunt u de agenda ook nalezen op onze website www.inspiratieradio.nl En uh, Richard, er komt binnenkort weer een inspiratielezing. Wat gaat er gebeuren? Ja, inderdaad, uh, dit wordt de tweede inspiratielezing, en er wordt gegeven op woensdag 28 mei. Dus dat is uh, aanstaande woensdag. Ja. We gaan uh, luisteren naar uh, Joop van Hulsen. Mm -hmm. Hij is gesprekstherapeut en astroloog. En hij gaat het deze avond hebben over de I Ching. Ken je de I Ching? Heb je daar wel eens van gehoord? Ik heb er van gehoord, ja. ja. Nou, I Ching komt uit China mm -hmm. en beschrijft het werken met orakels. Ja. De aanvangstijd is uh, kwart voor acht en de lezingen beginnen altijd precies om acht uur. Ze eindigen ergens tussen tien uur en half elf de lezingen worden gehouden in de ruimte achter de Protestantse Kerk aan het Kerkplein. U kunt zich opgeven via de website www.rbtc.nl en dan klik op aanmelden. Of een mailtje naar herman-harms.net.nl of bellen met 06 388 188 144. Dus 06 388 188 144. We reserveren dan een plaatsje voor u. En heeft u het zo snel niet kunnen le of volgen... dan kunt u altijd op onze website kijken. www.inspiratieradio.nl Goed, dan hebben we een uh, villa-lezing. Uh, maandag 26 mei. Die gaat over mindfulness door Kiki Nelissen. De mindfulness-training is een training die mensen leert... de kunst van bewust leven te beoefenen. Om zo eigenlijk op een andere manier om te gaan uh, met stress... Pijn en malende gedachten die we eigenlijk allemaal wel uh, hebben. Uh, onder andere het leven in het nu is daar ook weer zo belangrijk in. Uh, de lezingen die vinden plaats in Villa Terra Panache. Dat is uh, aan de Dokter Scheepmanstraat nummer 3 in Zandvoort. Ook dat is weer na te lezen op onze website www.inspiratieradio.nl uh, Opgeven voor de lezingen kan bij Femke... Uh, telefoonnummer is 023 57 33 171. De aanvangstijd is ook weer kwart voor acht. En de prijs is €7,50, inclusief koffie, thee en koek. Dan gaan we naar Lissen. Op 7 juni wordt er een uh, bijzonder evenement georganiseerd in uh, Lissen. Er worden diverse lezingen en uh, workshops gegeven. Het belooft een feestelijke dag te worden. Het begint om tien uur en het eindigt om vijf uur. Het wordt gehouden in de Beukenhof, Eikelaan 2 in Lisse. Voor meer informatie kunt u kijken op www.groeieninbalans.nl. Uiteraard op onze agenda kunt u dat ook weer nalezen. Dan in Zandvoort is er elke maandagavond van zeven tot acht uh, meditatie. Dat is van Raka. De meditaties die worden gewoon hier in Zandvoort gegeven bij haar thuis en zijn kosteloos. Meer informatie kunt u uh, informeren, kunt u krijgen bij Raka zelf. En zij is telefonisch te bereiken op 0640 763988. Speelden ooit verstoppertje. In de pauze op het plein. We hadden grote dromen. Want we waren toen nog klaar. De ene werd een voetbal. De ander werd een hulp. Wij geloofden in de toekomst. Want de meester had verteld. Jullie kunnen alles worden. Als je maar je huiswerk hebt.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 Stef Bos. Uh, ja ik vind het eigenlijk een heel spiritueel uh, nummer. Eigenlijk uh, heel erg in het uh, hier en nu. Zo'n bewustzijn van uh, ja en nu ben ik in het nu. Uh, dit is dus later van ten opzichte van vroeger. Ik vind het een hele mooie mooie gedachte. Nou we willen dit uh, eerste programma alweer uh, afronden met een uh, met een gedicht gaan we dat doen. Maar voordat ik dat uh, ga voorlezen uh, wil ik u nog attent maken dat, dat u dit programma elke zondag om deze tijd kunt beluisteren. Nou, verder wil ik Rob Spruit nog hartelijk bedanken voor, voor dit programma. Hij doet de techniek. En Rob, ik kan me nog herinneren dat vorige week wij aan het praten waren, dat het toch wel erg lastig was dat Christel die agenda voorlas, maar dat niemand zo snel kon meespreken of meeschrijven. En toen stelde jij spontaan voor, nou dan maak ik toch even een website. En toen hadden we zoiets van, oh, oké, okay, is dat niet heel veel werk? En nu is ze al operationeel. Hoe heb je dat gedaan? Uh, nou ja, goed, het is, het is mijn werk. Dus ik, oh. uh, ik ben daar uh, heel snel in. En um, ja, je wordt natuurlijk, uh, als je dat uh, lang doet, dan uh, word je daar heel gehaaid in. En uh, ik had natuurlijk al wat uh, ideetjes. En uh, Christel kwam ook met een, uh, met een mooie afbeelding uh, van de Boeddha aanzetten. En uh, ja, daar heb ik iets moois omheen uh, gemaakt eigenlijk. Nou, ik moet zeggen dat ik hem uh, prachtig vind. Jij, ja, Christel? ik vind het echt geweldig eruit zien. Ik krijg ook echt hele leuke reacties uh, op. Ja, Heel ontzettend uh, bedankt. Zowel voor de website als uh, dat je voor onze techniek doet. Ja, helemaal top. Nou, verder wil ik natuurlijk Christel bedanken. Ja, jij ja, ook bedankt, Richard. Ja. Uh, Graag gedaan. Oké. Okay. Nou, luisteraars, uh, ik wens jullie allemaal een goede week en uh, tot de volgende keer. Nu wil ik verder gaan met het uh, prachtige gewicht van uh, Marianne Williamson. Is, uh, dit gedicht is bekend geworden bij de inaugurele reden van Nelson Mandela. En een aantal van jullie zullen het ongetwijfeld kennen. Gedicht. Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat we onmeetbaar krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het meest bang voor zijn. We vragen ons af, wie ben ik dat ik briljant, prachtig, talentvol fantastisch zou zijn. Wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Jezelf klein voordoen verdient de wereld niet. Er is niets verlichtends aan om te krimpen... opdat andere mensen zich niets onzeker voelen in je buurt. We zijn bedoeld om te stralen zoals kinderen doen. We zijn geboren om de glans van God te manifesteren... Die in ons is. Het zit niet in sommigen van ons, het zit in iedereen. En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust andere toestemming om hetzelfde te doen. Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.